Zonnig met een zuidenwind loopt de temperatuur op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 24 graden in het zuiden. Tegen de avond ontstaan er enkele buien. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. als antwoord ook op tv. TV. M Text TV op kanaal 45. time through so a prayer Yeah, hey. Punt 9 FM the cold We van start voor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 We zongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou, maar vanaf beleven we met jou. Oh, oh, oh, oh. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag. Het zomaar, en vandoor aan met jou. Niet wetend wat er is, hij zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net een nacht En in de Eter op 106,9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. De VN Veiligheidsraad heeft de moordpartij in een VN-kantoor in Afghanistan scherp veroordeeld. De Veiligheidsraad was in spoedzitting bijeengekomen nadat een woedende menigte zeker zeven buitenlandse VN-medewerkers had gedood op het VN-kantoor in Mazar-i-Sharif. Twee van hen waren onthoofd. De daders kwamen verhaal halen omdat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. Ook in andere Afghaanse steden is gedemonstreerd. Het Rode Kruis meldt dat in het westen van Ivoorkust in de stad Douekoué zeker 800 doden zijn gevallen. In het gebied is fel gevochten tussen aanhangers van de zittende president Bakbo en van de gekozen president Ouattara. Volgens de VN maken beide partijen zich schuldig aan oorlogsmisdaden door burgers te mishandelen en verkrachten. De Japanse premier Khan heeft een bezoek gebracht aan het gebied in het noordoosten van het land dat is verwoest door de aardbeving en de tsunami van drie weken geleden. Tegen reddingswerkers zei hij onder meer dat ze nog lang bezig zouden zijn, maar dat ze de steun van de regering hebben. Dit weekend wordt aan de Japanse oostkust een grootscheepse zoektocht gehouden naar vermiste slachtoffers van de tsunami. Er zijn 25.000 Japanse en Amerikaanse militairen ingezet. Meer dan 16.000 mensen worden nog altijd vermist. En ondanks alle waarschuwingen zijn wereldwijd veel mensen toch in 1 april grappen getapt. Google meldde dat het Gmail Motion zou lanceren. Waarmee gebruikers hun mail met gebaren zouden kunnen versturen. Een Zwitserse nieuwsite kwam met het bericht dat de regering spionage-koekoeksklokken zou hebben gegeven aan 30 ambassades. Steeds als de koekoek naar buiten kwam zou er een foto zijn gemaakt. En het NOS-jeugdjournaal vertelde dat er een proef.